Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zojuist was het overal in Nederland twee minuten stil.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 I like mine with a kiss, up or down, I never frown, eggs can be be almost bliss, just as long as, as I get.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 I'm regular monster. How do you like your ex in the morning? I like mine with a kiss. Up or down. I never frown. Ex can be almost bliss. Just as long as I get my kiss. Ja, yeah. how do you like your ex in the morning? Goedemorgen. ZFM, ZFM luisteraars uh, ZFM Jazz luisteraars zal ik maar zeggen Op deze eerste zondag In mei alweer En nog steeds niet uit de lockdown En nog steeds niet uit de uh, Crisis Maar de muziek blijft En dat is al een uh, Een hart onder de riem zullen we maar zeggen Goedemorgen, vandaag Is dit programma samengesteld en wordt gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. En wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, ik heb een, een heleboel rubriekjes en allemaal door elkaar gehaald. Aanleiding is het feit dat ik in de afgelopen periode... eens rustig en met interesse door de platenkast ben gelopen. Heel veel platen afgestoft. Ik heb een aantal LP's tevoorschijn getoverd die het waard zijn om gedraaid te worden. Ik heb uh, gekeken wat wij aan jazz uit Frankrijk hebben. Nou, in die enorme stapel van uh, duizenden uh, LP's en CD's... is er een handjevol bij elkaar geschraapt... Uh, aan muziek, jazzmuziek uit Frankrijk. En uh, ik heb vandaag ook als thema uh, de muziek van... Gershwin. En ze heb ik allemaal door elkaar gehusseld. Om er een uh, rijk geschakkeerd programma van te maken. Dus we gaan aan de slag. En we gaan van alles en nog wat doen. We gaan eerst uh, naar Gershwin. Mm -hmm. Benny Carter. En A Foggy Day in London Town. Wij sprongen ineens zomaar over van uh, B Benny Carter, waar de CD het mee ineens meer ophield, en uh, gelukkig lag daar op de draaitafel klaar André Previn, die met zijn combo speelde All the Things You Are. Ik ga eens laten horen van de trombonist Bob Brookmeyer, en dat is een uh, Klassieker. Misty. Dat was uh, Teddy Wilson samen met de tenor saxofonist Lester Young. Wederom met de compositie van Gurswin... die, zoals gezegd, als een rode draad door dit programma loopt. Gurswin, 38 jaar is hij slechts geworden... maar wereldberoemd vanwege zijn fantastische composities... die door duizenden muzikanten en orkesten uh, nog steeds worden gespeeld... en uh, op de plaats zijn gezet en broer Ira die zorgde veel voor de teksten. We gaan, uh, ik ga in de loop van dit programma, zoals gezegd... nog veel meer laten horen van uh, Gershwin. Ik maak een sprongetje naar Astrid Gilberto... die samen met de saxofonist Stanley Turrentine... en Good Old Toets Tielemans ook... Een iets op de CD heeft gezet, waaronder het volgende nummer, Pontejo. <zul> Era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro. Quem me desse o amor, o dinheiro. Era um, era dois, era cem. E vieram pra me perguntar: Você de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, pensei chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento. Viola pra cantar. Quem me dera gole, eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera gole, eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera eu tivesse a viola pra cantar. Pra cantar de me de agora eu tivesse viola pra cantar geeft, me de agora eu tivesse me viola pra cantar Gilberto Ponteo. De, wereld, de jazzwereld veranderde aanzienlijk toen uh, Gilberto... met uh, jazz in de stijl van de bossa nova... Uh, op tentonele verscheen. En sindsdien niet meer is weggegaan. En dat is een uh, bijzondere verandering geworden. Een mijlpaal, zal ik maar zeggen, een ontwikkeling van de jazz. Een andere mijlpaal was natuurlijk het oprichten... van de Dutch Band ooit in Nederland uh, net voor de oorlog begonnen... en na de oorlog officieel gestart. En de leider, Peter Schilbrood... die heeft destijds uh, ook kwartet- en quintet-opname gemaakt... waarvan ik nu graag iets wil laten horen. En dat is een, uh, ook weer een compositie van Kershwind. Fascinating Rhythm... Fascinating Rhythm gespeeld door Peter Schilbroert. Een duo dat uh, onafscheidelijk bleek en later ook uiteenging, waarbij beide heren uh, grote successen oogsten, uh, is het duo Dave Brubeck en Paul Desmond, um, die in 1954 een prachtige. LP heb opgenomen. En compositie van hen beiden ga ik nu laten horen. En dat is het nummer Audrey. met Dave Brubeck. Dan is het nu tijd voor uh, weer een uh, greep uit Peter's platenpalet. Een LP met Edmund Hall. Edmund Hall was een uh, Amerikaanse klarinetist en autodidact... die ondanks zijn uh, niet volledig technische kunnen... Met heel veel grote jongens uh, heeft gespeeld. Charlie Christian, Louis Armstrong, Dale James en uh, uiteindelijk uh, is hij geëindigd in Denemarken bij Papa Boo's Viking Jazz Band. Ik ga hem nu laten horen met een uh, sextet, Edmund Hall larinet Alice Larkins-piano, Jimmy Crawford-slagwerk, Milt Hinton-bas, Emmett Barry op de trompet en daar is hij weer, Vic Dickinson, op de trombone. En we gaan, uh, we gaan luisteren naar een stuk. Don't Give Me Sympathy. Hard Hard Luck Well, I guess that I have had my share. Fortune smiled, but she just gave me an icy stare. Once I know, in rain and snow, out in a cold world, I had to go. Friends of mine, they just shook their heads and answered no. Sorry, pal. Money doesn't grow on trees, you know sympathize and criticize and all of them advise. All I got was sympathy, but it ain't a be the use you see. When I was broke and hungry, my friend all Say to me, don't worry, it. there are lots of fish down in the brook. All you need is a rod and a line and a hook. And it's funny when you look for money, all you get is sympathy. it is sympathy but it ain't a bit of use you see when i was broken I When you look for money Dat hoorde er nog bij. Die, uh, die laatste trombone stoot. Ik heb nu op de draaitafel liggen... een LP van de Amerikaanse accordeonspeler Art van Damme. Die heeft uh, ontelbare LP's gemaakt. En uh, hij, hij heeft onder meer iets opgenomen met de Singers Unlimited. En... Ik ga nu een stuk laten horen waar die Singers Unlimited... een bescheiden rol hebben. Uh, meerstemmige achtergrondakkoorden. Waardoor het uh, accordeonspel van Art van Damme... natuurlijk alleen maar beter tot zijn recht komt. Uh, het is een opname gemaakt in Duitsland... omringd met Duitse muzikanten Shigi Schwab gitaar... Herbert Tusek, vibrafoon, Eberhard Weber, bas... en good old Charlie Antolini op het slagwerk. Charlie Antolini... is een soort uh, Duitse... Huub onze uh, nationale slagwerker. Die ook uh, samen... heel... Uh, een, een, een heel veel hebben opgetreden. Waarbij dus het alleen maar... spectaculairder werd. Maar goed, we gaan nu luisteren naar... Art van Damme en de Singers Unlimited. Met... Uh, een stuk Me and My Only Love. So close your eyes for that. Ook heel mooi, dit is Wave, maar daar gaan we niet naar luisteren. Van Damme en de Singers Unlimited. Wij zijn in de week van uh, de week van uh, 5 mei, tijd de bevrijdingsdag, en dat doet ons weer denken aan de periode dat uh, we nog volop grote big bands en dansorkesten hadden. Die de bevrijdingsdag aan het einde van de oorlog was ook een beetje de nekslag. Nou, niet die bevrijdingsdag, maar het was een beetje de tijd... dat de grote big bands uh, ophielden te bestaan... omdat het niet meer rendabel was. In Amerika was, was de teleurgang al begonnen. En dat volgde later ook hier. Maar in die tijd hadden we natuurlijk nog een heleboel... Dansorkesten van formaat en uh, ik ga er uh, in, om in het kader van deze week een paar laten horen, waaronder natuurlijk uh, de band van Glenn Miller en ik heb een uh, stuk op de draaitafel liggen Over the Rainbow.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 ...over de Rainbow. En uh, in diezelfde periode... ...hadden we een... Uh, uh, ...nog een prachtige opname... Uh, ...die toen... Uh, ...gewoon werd aanvaard... ...als zijnde een mooie opname... ...en die later... ...door Vets uh, Domino... Uh, ...door de vertolking... ...van Vets Domino... ...een wereldhit geworden is. En dan heb ik het over het stuk... Berry Hill, gezonnen door Ray Eberke. ZFM Jazz op zondag af met uh, uh, de opmerking dat na de klok van 11 we nog een uur doorgaan. We, Peter den Boer, samensteller en presentator vandaag van het programma ZFM Jazz op zondag. En ik sluit het af met uh, Jetje van Oranje, Jetty Pearl, die in de oorlogsjaren, jaar, de eerste twee jaar van de oorlog, uh, zong voor Radio Oranje en Hoor, wat een prachtige dictie. Dictie met een c-dictie. Eh, een, een uitspraak eh, in het lied. We zien elkaar weer. Tot straks. Aan hen die wij moesten verlaten... En die van ons gescheiden zijn... Burgers, matrozen, soldaten, u allen weet ik dit refrein. Wij zien elkaar weer, maar wanneer, ja wanneer, op een dag vol vreugde en vol zonneschijn. Als een goed Hollander doet, tot de donkere wolken weggedreven zijn. En nu de koppen omhoog, weg die traan uit je oog, optimistisch en blij. De da, da, da, da, de baden da, de baden da, de baden da,